Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een cameraman is overleden nadat hij gewond raakte bij anti-homo-geweld in Georgië. Vorige week werd het LHBTI-kantoor in de hoofdstad van Georgië bestormd. Dat gebeurde vlak voordat de Pride zou plaatsvinden. Ook journalisten en cameramensen werden aangevallen. Dat het geweld het leven van een cameraman heeft gekost schokt Georgische LHBTI'ers, zegt LHBTI-activist en onderzoeker Remy Bonny. We hadden natuurlijk heel veel geweld verwacht voor en naar de aanleiding van de Pride, maar dat mensen vermoord zouden worden, dat is toch wel een stap verder. De daders worden volgens de Pride-organisatie gesteund door de Georgische regering en de Orthodoxe kerk. Het is eigenlijk ook belangrijk om te zeggen dat, dat, dat de, een Pride eigenlijk echt gezien wordt als een manier om dichter bij de Europese Unie te komen in Georgië. En allen die, allen die eigenlijk tegen die Europese Unie zijn en tegen het uh, dichter aangaan van Georgië bij de Europese Unie, gaan natuurlijk ook gaan strijden tegen de, tegen de Pride. Volgens Bonnie wordt de anti-LHBTI-beweging in Georgië gesteund vanuit Rusland... ...en zou de EU druk moeten zetten op de Georgische regering om te zorgen dat mensen veilig zijn. De explosie gisteravond in de Utrechtse Geuzenwijk is waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Het onderzoek is nog bezig. De explosie vernielde een muur van gewapend beton. Volgens de politie lagen de brokstukken tientallen meters ver. Niemand raakte gewond. Met een crowdfundingsactie is al ruim 7000 euro opgehaald om 150 graven op te knappen in schaversanden in Zuid-Holland. De actie werd dinsdag opgezet na de vernieling van de graven in de nacht van maandag op dinsdag. Tot groot verdriet van een nabestaande. Ik kom gewoon met mijn fiets hier en dan zie, je, en dan zie ik ineens dat. Ik sta gewoon te trillen op mijn benen. Nee, echt. Ik vind dit zo erg. 7.000 euro is dus al binnen. De initiatiefnemer hoopt uiteindelijk 10.000 op te halen. Voor de vernieling zijn twee minderjarige jongens opgepakt. Het weer nog. Af en toe breekt de zon door vanmiddag. Maar in het noorden en oosten is er ook wat kans op regen en onweer. Er staat weinig wind. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Groningen en Drenthe. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A9 ook maar Amstelveen tussen BV Oosten en het knooppunt Rotterdam de Rotterpolderplein 3 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. is dus één reishok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En zo begonnen we uur twee goed van Zandvoort op zondag. Je hoorde Phil Collins en Jimmy Mac. We zijn er weer al, deel 2 alweer van dit programma. En wat gaan we daarin allemaal doen? Allereerst even een tussenstandje over de Tour de France. De 15e etappe is onderweg. Het totale afstand is 191,3 kilometer. Als het vlak is, dan lijkt het niet zoveel. Maar er zitten nog een aantal kolletjes bij de, van de... Eerste categorie en zelfs van de buitencategorie. Dus ze, ze, ze zijn er nog langer niet. goed 98,2 kilometer te gaan. En de gele trui rijdt op een, een afstand in het peloton op 9 minuut 31. Zegt allemaal nog niks in deze fase. Wat ik wel kan zeggen is dat Kruiswijk en Poels uh, uh, voorin zitten uh, bij de kopgroep. Het is een vrij grote kopgroep. En in ieder geval Kruiswijk en Poels. Het kan nog zijn dat er, dat er nog een Nederlander bij zit. Maar dat is me dan net even ontgaan. Uh, Woets zit daar ook bij. Dat is dus de bolletjestrui en dat is natuurlijk wel uh, interessant vanuit Nederlands oogpunt gezien, want uh, ja, de aanvallen die al in het begin werden gezet door, door de Nederlander, uh, helaas uh, is dat dus nog op niks uitgelopen en heeft er geen bon bonificaties kunnen pakken. Want de gele trui, of de, de, de bolletjestrui, is heel alert op uh, ontsnappingen en wil natuurlijk alles kosten wat kost ook in deze zware uh, etappen met meer dan 30 uh, graden zijn bolletjestrui uh, verdedigen. Gaan we even naar Londen. Wimbledon hebben we het dan over. De finale staat op het punt van beginnen tussen Norvak Djokovic Gior en Matteo Berrettini. Ook dat uh, houden we voor u in de gaten. Dus dat zijn even de sportevenementen die we voor u in de gaten houden. Verder natuurlijk om half vier vaste item de evenementenagenda. Uh, we herhalen ook dit uur het interview uh, wat onze collega's van Goedemorgen Zandvoort gisteren hadden met Hans Rijmers. En dat heeft natuurlijk alles te maken met jazz in Zandvoort. Voorlopig programma, programma onder voorbehoud, et cetera, et cetera. Ook dat in het tweede uur. En als we nog tijd over hebben, dan gaan we ook nog even de regio in. Want iedereen had natuurlijk wel, ondanks... Ja, iedereen heeft De regels waren allemaal versoepeld. En iedereen zit met zijn zomervakantieboekingen. Uh, en natuurlijk zijn er altijd Nederlanders die op vakantie gaan. Dus we hebben een sfeerverslag, in ieder geval vanaf Schiphol. Over die mensen die op vakantie gaan. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook uh, de tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, bij Jan, wwwzfm livenl Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a. Gaan wij draaien, Billy Joel, en tell her about this. Listen, I don't want to see slip away. You know, I don't like anybody same mistakes made. She's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 Let her know how much she means Tell her about it Tell her how you feel right now Just tell her about it The girl don't want to wait to know tell her about it Tell her now when you won't go wrong You can tell her about it for it You order the single from uh Billy Joel and tell her about it nou, de, de GP staat uiteraard gepland voor begin september hier in Zandvoort, eerste weekend uh, september. En uh, 8 augustus een uh, jaarmarkt in het centrum uh, van Zandvoort. Twee planningen. Maar ja, hadden we afgelopen vrijdag hadden we natuurlijk uh, de Coronapersconferentie. Uh, en uh, ja, daar zijn weer wat uh, restricties uh, uitgekomen. Uh, Kunnen dus bijvoorbeeld deze bijeenkomsten, evenementen, sportevenementen. Ja, dan is precies van hoe omschrijf je het wel doorgaan, Albert-Jan, met de regels. Klopt, alles even op een rijtje voor zover dat de vrijdag al bekend is geworden. Vanwege het explosief groeiende aantal coronasmettingen... moesten horecabedrijven vanaf gisteren weer om middernacht dicht. Dat heeft, een kab dat heeft het kabinet vrijdagavond in een persconferentie bekendgemaakt. Deze en andere restricties gelden tot en met vrijdag 13 augustus. De horeca mag dan vanaf ochtend 6 uur s morgens open... en moet dus uiterlijk om 12 uur s nachts de deuren weer sluiten. Discotheken en nachtclubs moeten de deuren sowieso de komende maand gesloten houden. Ook door meerdaagse festivals gaat tot 13 augustus een streep. In horecabedrijven die wel open mogen, zoals kroegen en restaurants... moet iedereen een vaste zitplek hebben, moet er anderhalve meter afstand... ...van anderen gehouden worden en is entertainment waarin, waaronder optredens en schermen met sportwedstrijden verboden. Ook bij culturele en professionele sportevenementen moet iedereen zitten en de afstandsregel in acht nemen. Waar het testen voor toegang voor de horeca tijdelijk wordt stopgezet... ...blijft dit systeem wel in stand voor bijvoorbeeld woedvoetbalwedstrijden. Demissionair premier Rutte stelde dat er, er afgelopen week een wolk voor de zon is geschoven... En riep Nederland dan ook op uh, om in huiselijke kring verantwoordelijkheid te nemen en uh, zich aan de regels te houden en CQ aan te passen. Het afremmen van het virus gaat niet alleen om aanscherping van maatregelen voor de horeca, evenementen en culturele sector, maar kijk ook naar uw eigen omgeving. Ik snap dat er borrels, feestjes en barbecues worden georganiseerd. Iedereen heeft behoefte aan gezelligheid. Op zich kan dat, maar doe het dan verstandig en neem je verantwoordelijkheid. Hou feestjes klein en beheersbaar. Aldus demissionair premier Mark Rutte. Dankjewel Albert-Jan. En het effect daarvan is. Uh, dat ik afgelopen nacht. een paar uur wakker heb gelegen. Zo, omgeving van Lennepweg uh, ja. Centerparks. Want uh, ja, die jongeren gaan natuurlijk gewoon door met het uh, feest. Hè? Maar dan uh, doen ze dat uh, lekker op straat, lekker uh, lallen. of uh, misschien wel in een uh, bungalow'tje van uh, Centerparks. Allemaal mogelijk. En uh, ja, helaas is dat uh, dan weer het nadeel van het aanscherpen van de regels. Want anders zouden ze dat uh, in de horeca gedaan hebben en dan heb je er weer geen uh, hinder van. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel en andersom uh, uiteraard ook. Tot zover over uh, de, de persconferentie van uh, afgelopen vrijdag en de regels die daar uh, uitgekomen zijn. Zo dadelijk gaan we luisteren naar uh, Hans Rijmers... En uh, kijken hoe zij omgaan met uh, Jess in zandvoort uh, met de nieuwe coronamaatregelen. maatregelen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 Zie jij de zon als je naar buiten kijkt, Albert kan, of niet? Uh, nee, ik niet. Nee, ik mis hem ook uh, eigenlijk. Maar goed, dan uh, brengen we hem gewoon bij jou naar binnen met de muziek. Manjana hoor je de nieuwe single van uh, Avaro Solaire. Nou, we blikken nog even terug op uh, Goedemorgen Zandvoort van uh, gisteren, Albert Jan. Ja, want uh, om half vier vandaag hebben we natuurlijk de evenementenagenda... En op vele fronten waren er natuurlijk alweer ontwikkelingen... ten aanzien van, ja, alles mag weer, kunnen we weer een programma samenstellen, et cetera, et cetera. Zo ook Jazz in Zandvoort. En hoe Hans Rijmers, voorzitter van Stichting Jazz in Zandvoort, met zijn programma omging... daar had hij gisteren tijdens Goedemorgen Zandvoort een interview met onze collega's Roy Dongen en Jelmer Koper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 Lekkere swingende muziek. Dan 10 uh, oktober... Uh, Edwin Rutte. Edwin Rutte is ook een fantastische jazzzanger. He, die is dus vroeger in het kwartet... heeft gespeeld met Rogier van Otterlo... En, en noem maar op. Dus die gaat de muziek doen van Rogier van Otterlo. Die zou vorig seizoen al komen... maar dat ging niet door. Dat is jammer. Dan hebben we 7 uh, november... Uh, celebrating the Music van Dave Brubeck... en Paul Desmond. Nou...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 uh, de muziek van uh, Cam Daisy. Uh, tijde, tijdens het, uh, ja. het eerste concert op uh, 12 september. En is het zo dat als die uh, concerten plaatsvinden... Jullie, heb je de twee scenario's? Gewoon, oké, okay, we gaan ervan uit dat je weer ja. bij elkaar moet zitten. Ja. Of we gaan ervan uit dat mensen op anderhalve meter... Uh, ja, kan, er... het, kan het sowieso door eigenlijk? Gaat het sowieso door? Nou...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 ja, het is. Het is behelpen. Zoals je zelf al zei, het eerste concert is een Big Band met 18 man op het podium. Dat is even wat anders dan een kwartetje wat een paardje moet nemen en nog een keer moet spelen. Ja, dat is wat, wat, wat handelbaarder. Ik weet dat zij ontzettend graag komen hoor. Want ze willen dolgraag spelen. Zitten natuurlijk ook in die lockdown. Konden ook geen kant op. Ja, Allemaal liefhebbers willen allemaal graag.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 En dan kun je twee keer vijftig man kwijt. Hè, op die anderhalve meter. Maar ik kan niet zeggen... van we hebben 120 man. Die hebben gereserveerd. Nou blijkt achteraf dat het twee keer vijftig wordt. Dan is het onmogelijk... om dan tegen twintig man te zeggen... jullie mogen niet komen. Ja, ja. En tegen die andere honderd te zeggen... van ja maar jullie, die vijftig moeten... s middags komen. En die vijftig moeten aan het begin van de avond komen. Dat kan ja. niet. Dan ja, moet je ja. het hele concept cancelen.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 Mooie ideeën en uh, zeg maar ook een uh, aantal planningen die ze al uh, gedaan hebben voor uh, het nieuwe seizoen Jazz in Zandvoort. Maar wel afhankelijk van uh, hoe gaat het verder met uh, corona. Alles onder voorbehoud en niks, is niks kunnen ze vastleggen. Nee, zo is het uh, inderdaad. Nou, zo meer over uh, andere evenementen. Maar eerst deze van uh, Skritti Polity. Single uit de jaren 80 om die uh, weer eens terug te horen. Skritti Palitti was dat, met de word girl, oftewel Flesh and Blood. En daarmee zijn we toegekomen aan de evenementagenda. Iets later dan half vier. Maar uh, ja, er is wel het een en ander te gebeuren. Ook uh, ondanks uh, zeg maar dat de maatregelen weer uh, aangescherpt zijn wat betreft corona. Ja, allereerst. Uh, afgelopen vrijdag uh, opende het bijzondere pub-up Museum in het oude gedeelte van het raadhuis. De expositie bestaat uit een deel van de collectie Geluidsdragers van Jelle Atema... bezittingen van autosportlegende Michael Blekenmolen en werken van multimedia-kunstenaar Aad van Koningshoven. Tot slot hebben ook een aantal hedendaagse car art-kunstenaars... een ruimte ingericht met speciale objecten. Dit pub-up museum is tot na de Grand Prix iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend. En de ingang bevindt zich rechts van naast de trappen in de Haltestraat. Elk jaar organiseert de werkgroep van Sint-Agata-Kerk aan de Grote Krocht een zomerexpositie. De titel, de Upside van Down, geeft uh, al aan dat het dit jaar een bijzondere expositie is. Het is een combinatie van schilderijen en keramiek van de Zandvoortse kunstenaar Ronald van der Meijen... en beelden van de in januari jongstleden overleden Clementine van Polvliet. Dan uh, zijn ook de hippie boulevardmarkten weer geagendeerd. En de eerste was uh, op 9 uh, juli... De volgende staat voor 16 juli uh, ge, uh, geboekt. De Hippie Boulevard Markt. Boulevard de Vauvage Zandvoort. De markt gaat alleen door bij mooi weer. En uh, voor de laatste updates en uh, informatie... Verwijzen we, u naar, en data, verwijzen we u naar de website van de Hippie Boulevard Markt. Uh, dat is www.hipandhappyevents.nl. www.hippie... Uh, en nee, wat, hebben we, wat is nou? Www. Hip en happy events. He, he, het is al wat. Hip ongelooflijk. happy events.nl. Goed, in ieder geval de hippie boulevard. Beetje, beetje, beetje Zuid-Spanje gevoel. Lekker boulevardje pakken. Snuisterijen kopen. En heerlijk genieten van een hapje en een drankje in dat soort sferen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de zandsculpturen. Uh, het het Zandsvoorsmuseum heeft nog steeds de ode aan het Nederlands landschap. Zowel. Uh, uh, buiten als binnen. En natuurlijk ook de uh, expositie over Simon Paap. Daarnaast, ja, en nu krijgen we het natuurlijk al een beetje uh, door van uh, Hans Rijmers van de stichting Jazz in Zandvoort.nl. Dat uh, niet alleen zij, maar ook uh, het, bijvoorbeeld het Zandvoorts Mannenkoor, uh, uh, het Jazz in Zandvoort en de agenda voor classic concerts, uh, allemaal dingen onder voorbehoud zouden kunnen organiseren. Ik zeg zou zeggen, houd daarvoor de websites van de diverse Stichtingen in de gaten. Dus Classic Concerts, Zandvoorts Mannenkoor en natuurlijk ook jazz in Zandvoort. Er kan een boel, maar het moet wel mogen. Zo is het, uh, Albert-Jan. Nou, dat was hem, de evenementagenda. Weet je nog, een paar weken geleden dat ik uh, de plaat uh, Commensa vadraide ja. van de uh, shorts. Weet je dat nu een nieuwe reclame op tv is van een uh, grote supermarktketen? Uh, met dit nummer zeg Met dit nummer, inderdaad. Nou, ik laat nog even een klein stukje van het eind van uh, die uh, reclame horen. En daarna gaan we luisteren naar de shorts uit uh, begin jaren tachtig. Met ook een uh, Sanfordse uh, bijdrage, want uh, de drummer van de band... om het zo maar even te zeggen was uh, Peter uh, Wezenbeek... of is Peter Wezenbeek. Eerst maar even een heel klein stukje van uh, die reclame nog. Wat zeg je? Nou ja, dat is... Dat, is dat was een heel Ja, dat was eigenlijk een uh, iets te kort stukje. Maar <laughs> geef niet, dan weet je in ieder geval uh, waar we het over hebben. En we hebben het over deze plaat inderdaad. De single van The Shorts en Comment ça va. de Zandvoortse Radio. Al uh, 30 jaar zijn we het geluid van uh, Zandvoorts. Niet alleen op 106.9 FM. Uiteraard ook uh, op de kabelkanaal 915 of uh, 1915. Als je met uh, zo'n kaartje in je tv uh, zit, uh, Albert-Jan, dan is het 1915. En uh, ja. ja, veranderen op uh, DAB+. Zitten we ook op uh, kanaal 6A. Je hoorde de Stapelsingers en I'll Take You There. En daarvoor trouwens... Uh, de command inderdaad plaat uit de begin jaren 80. De shorts die nu weer bekend is geworden door de A.H.-reclame. Nou, A.H., we gaan eens even kijken hoe het op Schiphol is op dit moment. Ja, we gaan even terug naar afgelopen vrijdag. Want dat heeft natuurlijk uh, bedoel, al die onzekerheid over die vakantieplannen. Bedoel, mensen die hadden reizen geboekt naar uh, Portugal. Inmiddels ook alweer op oranje. Of tenminste, toen alweer op, uh, nou op oranje of zo niet. Lissabon zelfs op rood, geloof ik. Dus het is heel onzeker allemaal in, de vakantieperiode, in deze vakantieperiode... van waar kan je wel heen, waar kan je niet heen. Maar desondanks gaan er mensen toch op vakantie. Want reizigers op Schiphol zullen vanaf komende week rekening moeten houden... met slecht nieuws over hun vakantieplannen. Zolang de bespittingscijfers stijgen, zowel in Nederland als in het buitenland... is niemand nog zeker van een onbezorgde zonvakantie. En afgelopen vrijdag begon de zomervakantie voor het noorden van het land... inclusief Noord-Holland. En dat was natuurlijk te merken binnen de vertrekhallen van de luchthaven. Onze collega's van NH-TV uh, waren daar ter plaatse. En vroegen aan een aantal jonge dames wat de plannen waren. Uh, we, we hebben heel veel in één dag TV. omgeboekt. Jullie hebben al moeten omboeken? Ja. ja. Oh, want waar gingen jullie oorspronkelijk heen dan? Eerst gingen we naar Antifera, maar dat is nu op oranje. Dus nu gaan we naar Gersonizons. En is dat erg? Ja, nee, alles, is leuk, alles is leuk. Nee, alles is prima. En hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie daar niet besmet raken met corona? Ik ben al gevaccineerd, dus dat is wel heel erg fijn. Dat is wel geruststellend in ieder geval. En, uh, en zij heeft een test gedaan. Test en, en gewoon uh, goed uitkijken. Ja. ja, maar met een test nu zorg je er niet voor dat je niet besmet raakt en het weer mee terugneemt naar Nederland. Zeker waar. Nou, ja, we goed. hadden sowieso gezegd van uh, we gaan daar niet uit in ieder geval. Ik denk dat de Safety Agenda boven wel verantwoordelijkheid uh, kunnen nemen. En ik vind uh, dat ook als uh, Nederlander dat jij een stukje verantwoordelijkheid zelf moet nemen voor de gezondheid van iedereen. Ja, mooie reportage van onze collega's van NA Je moet hem eigenlijk in een plakboek plakken, deze ja. albert en... ze, ze gaan naar Gersonisos en ze gaan niet uit. <lacht divisions disagree> en dat moeten, moeten wij geloven? <acht diving> ja, nou ja, inderdaad wel. Vroeger was dat Salau in Spanje. Ja, echt, echt, ook omgeboekt naar een wat minder groot risicogebied, ja. zeg maar. Fantastisch. Collega's van uh, NA Nieuws, uh, dank daarvoor. Uh, we zonden hem met alle plezier nog een keer uit bij de Zandvoortse Radio. Enige tijd geleden, de Milky Chance en de Stolen Dance. Alweer bijna het uh, einde van het, uh, dit uur van Zandvoort op zondag. Zometeen zijn we er nog één uh, uur lang, uh, uiteraard naar het nieuws. En weer van uh, vier uur met de vaste items. Zo er zijn, duur van de week. We hebben het gedicht van de dag, uiteraard. ...en de pitts reports en we zijn aan het sporten Toen de Frans in Wimbledon. Dat allemaal in het derde uur van Stanford op zondag. Ik zeg graag tot zometeen.